...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ruimteveer Endeavour is met succes vastgekoppeld... ...aan het internationaal ruimtestation ISS. Vlak voor de koppelingsmanoeuvre maakte de bemanning van het ISS... ...enkele honderden foto's van het hitteschild van de Endeavour... De foto's moeten meer licht werpen op wat er woensdagnacht misging bij de lancering. Het hitteschild werd toen geraakt door losgeslagen stukken isolatiemateriaal. Volgens de NASA is er geen reden tot bezorgdheid. Nu de Endeavour is vastgeklonken aan het internationaal ruimtestation ISS... is er een recordaantal van 13 astronauten samen in de ruimte. De zeven bezoekers die zich bij de ISS-bemanning hebben aangesloten, blijven elf dagen. De moeder van de vermoorde studenten Nadia van der Ven... kan de schade die zij door de moord leidt verhalen op de dader. De rechtbank in Arnhem heeft dat bepaald. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor andere nabestaanden na een moord. Nadia van der Ven werd in 2002 vermoord door haar huisbaas. Haar moeder kon haar baan niet meer aan... en ging er fors in inkomen op achteruit. Dat geld kan ze nu verhalen op de moordenaar van haar dochter. Zo'n regeling bestond al voor mensen die ooggetuigen zijn van een moord. Dat heet schokschade... Door de nieuwe uitspraak kunnen ook nabestaanden die geen ooggetuigen waren... claimen dat ze schokschade hebben geleden. In de Italiaanse Alpen zijn drie alpinisten om het leven gekomen. Ze waren op de berg Monte Rosa op 3900 meter en bij zeer dichte mist verdwaald geraakt. Door nog onbekende oorzaak kwamen ze ten val en stortten 300 meter naar beneden. Een vierde beklimmer is gewond in een ziekenhuis opgenomen. Over de identiteit van de alpinisten is vooralsnog niets bekend. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en minima rond 13 graden. Overdag van het zuidwesten uit bewolking en geregeld buien. In het westen met kans op onweer. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 1 oh, ja uur met jou is 5 kwartier we staan Jij bent de trein, ik het station Jij bent de, de regen, ik de ton. Jij bent de kerst, stem. ik de bonbon Jij bent de stem. rups, ik de coco Ik staan ben het zakje, zet. jij de thee Ik ben de zet. kans, jij de soefling.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 De wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. We heel de wereld beroemd we mee. Nou, aan de Villaine jas vind ik trouwens ook weer niet nodig. De niet. Maar nou, is duur. Nou ja, herman. Ja, Zit er meer in een romantische duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Sorry, maar dit vind ik echt niet zo'n tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek, mensen, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou echt zijn Wat een bietluttigheid nou opeens, zeg. Betaalbare romantiek, de bestaat toch Orifages helemaal niet? en een vries. kost helemaal geld. Jij taak. bent de schrikdraad waarop ik vies. Ik ben de, ik op, ik ben de kip, jij bent de fril. Nou, in oude kloppie. Ik ben de paus, jij ook, bent he. de fil. Gewoon met Danny de Munch. Wij zijn een doedelzak.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 I'm Me have make clear. Love I go spread one the world, you know. Me love ya comes out of devotion to rule ya.